Jon van Kan met het NOS Journaal. Vanaf volgende week donderdag hoeven mensen van buiten de VS niet meer gevaccineerd te zijn als ze het land in willen. Daarmee gaat een van de laatste Amerikaanse coronareisbeperkingen overboord. Sinds zomer vorig jaar hoefden mensen die naar de VS vlogen ook al geen negatieve test meer te laten zien. Inmiddels behandelt de VS corona als een endemische ziekte, zoals bijvoorbeeld de griep. Sinds het uitbreken van de epidemie zijn in de VS meer dan een miljoen mensen gestorven na een coronabesmetting. De man die afgelopen avond bij station Groningen bovenop een, bouw, boven een bouwkraan klom... is door medewerkers van een speciale politieeenheid naar beneden gehaald. Even voor tiener wisten ze de man via de trap in de kraan naar beneden te laten klimmen. Daarop hebben ze hem aangehouden. Waarom hij in de kraan was geklommen is nog niet duidelijk. Het station werd enkele uren afgezet en het treinverkeer werd platgelegd. Sinds december zijn er in Oekraïne meer dan 20.000 Russische militairen omgekomen, meldt de VS. Er zouden zo'n 80.000 Russen gewond zijn geraakt sinds eind vorig jaar. De meeste slachtoffers vielen rond de Oost-Oekraïnse stad Bakhmut, waar al maanden om wordt gevochten. De VS zegt dat het Russische offensief in Bakhmut is mislukt. Volgens het Witte Huis hoorden ongeveer de helft van de doden bij het Russische huurlingenleger Wagner. De voormalige verspringer Ralph Boston is overleden. De Amerikaan werd vooral bekend doordat hij het wereldrecord verbrak op de Olympische Spelen van Rome in 1960. Tussen 1961 en 1965 zou hij zijn eigen record nog vijf keer aanscherpen. Op de Spelen van Tokio won hij zilver en in Mexico brons. Ralph Boston overleed na een hartinfarct. Hij was 83 jaar. Het weer tot besluit. Vannacht is het bewolkt en valt hier en daar wat motregen. Het is een graad of zeven. Ook morgenochtend is het nog bewolkt. Maar in de middag schijnt de zon wat vaker. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het noorden valt wat lichtere regen. Het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Want jij bent iets te mooi voor op aarde Meisje, deed het pijn toen jij uit de hemel viel En zou het kunnen dat jij naar beneden kwam van mij Je hebt hele grote praatjes en om geroemme zo vaker Maar toch weet je iets te raken in mij Dag eerder op de avond toen wij elkaar verzagen Voor dit de situatie, wanneer sta je bij mij?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 Zeker? Jij bent de ware, niemand waar ik nou zo lang naar kostaren Soms is het erg, maar dit is mijn werk Voor jou ben ik Kevin, en Gers is het merk Ik neem je mee, neem je mee op reis Neem je mee, naar Rome of Parijs Ik leid me zien maar voel dat je weet waar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 Ik neem je mee naar Rome of Parijs. Ik lijp misschien wel cool dat je weet waar ik nu voel. Jij klikt als muziek, dus laat je zien waar ik bedoel. Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee. and oceans of despair. There are people living there. They're unhappy each and every day. But hell is not fashion. So what you're trying to say? Break the mold Living at the center of the fire There is coal All that glitters Ain't gold I'm Member of the new power generation. Welcome to the dawn. Guarda fuori già mattina. Questo è un giorno che ricorderà dat in fretta è vai che chi credente non ti Luister naar de zon. Hij roept je na Dit is jouw moment aan nu maar sta Don't you know Don't you know? nieuwe bitch, nieuwe Lieve tanden, energy, doe mijn dansje in mijn houten, daar belandje. Morgenochtend late check out, shoot twee croissantjes. Vrijdagavond, doe me dansje, doe mijn dansje, doe doe mijn dansje. In de club en ik ben super wavy. Doe me dansje, doe doe mijn dansje. Elke vrijdagavond super episch. Doe me dansje, doe doe mijn dansje. En altijd op zoek naar single ladies. Doe me dansje, doe doe me dansje. La bohème, naughty and Lieve bitch, nieuwe tanden. <tos> Ja, dan kun je naar de vloer, dan moet dansen. En je bitch die geeft de acte presence. Of je ziet me op de crème, leven de bij de La Douree voor Je Heel de outfit aan of Laurence. Hoe dan ook, het is altijd makant Dan ben ik hier geweest, heb ik daar gestaan. Liggen stapels pap in mijn hand. Ik, ik ben in een heel gek hotel, en er is een pool on the roof. Heb je bitch gespeeld met wat balls, dan bedoel ik geen jeu de boost. Say brand new teeth, brand new tits, maar nog steeds hetzelfde humor Ze wil gastenlijst, maar ze wordt geloosd op precies dezelfde deur. Ja, yeah, bom voyage, bom voyage. Hoe ze geurt spionage? Ze heeft nieuwe tatoeage. En kopiet ze met een glaasje. Bom voyage, bom voyage. Hoe ze geurt spionage? Ze heeft nieuwe tatoeages, Ze kopiet ze met een glaasje. Yo, Elo Shari, kom, zakken, kom. Bast het, komt, het kom, it, kom druk, het, kom, doe, het, kom, twerk. Oh, elo Shari, kom, breng het kom, geef het, kom, bitch, van Rihanna, kom, work, work, work. Oh, Elo Shari, kom, zakken, kom, bast het, kom, bucket, kom, druk, het, kom, doe, het, kom, twerk. Oh, elo Shari, kom, breng het kom, geef het, kom, bitch, van Rihanna, kom, work. Vrijdagavond, work, work, work. champagne, nieuwe bitch, nieuwe tanden, energie, doe me dansje, in mijn hotel, daarbelletje, morgen late check-out, sugarantje, Twee twee croissantjes, vrijdagavond, doe do me dansje, doe mijn dansje, doe doe me dansje. In de club ben ik ben super wavy, doe me dansje, doe doe me dansje. Elke vrijdagavond super episch, do doe do me dansje, doe doe me dansje. En altijd een goed met single ladies, doe do me dansje, doe doe me dansje. Lapo and Benoni en Lil nieuwe bitch. Jongetanden, ja. ja, bomboyage, bomvoyage, Hoe ze geurt de spionage? Ze heeft nieuwe tatoeage. En komt bied ze met een glaasje. Bomboyage, bomboyage. Hoe ze geurt de spionage? Ze heeft nieuwe tatoeage. Ze komt bied ze met een glaasje. Yo, Elo Shari, komt, zak het kom. kom bast het kom, buk het kom, doe het kom, doe het kom, twerk. Elo Shari, komt, breng het kom, geef het kom. Bid merry, niada, kom, work, work, work. Oh, elo Shari, komt, zak het kom, kom bast het kom, buk het, kom. Het komt twerk Elen, shouty, kom, it kom, geven, kom best bij me, ja, dat komt work, work, work Het ritme van zand for o c I m m Boom, boom, boom, boom Boom, boom, boom, boom, boom, boom. tell me what you're gonna do When it ain't nowhere to run When judgment comes for you When judgment comes for you Tell me what you're gonna do When it ain't nowhere to hide When judgment comes for you Cause it's gonna go